Levy van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn er nu meer dan 1 miljoen coronabesmettingen gemeld. Het dodental als gevolg van het virus staat op ruim 58.000. Dat getal kan nog flink oplopen als Amerikanen de maatregelen als thuiswerken en afstand houden onvoldoende naleven. De adviseur van president Trump, viroloog Anthony Fauci, zegt zich daar zorgen over te maken. Toch versoepelen sommige staten de regels omdat steeds meer Amerikanen aan het werk willen. Nog nooit hadden producenten in Nederland zo weinig vertrouwen in de economie als nu. Deze maand kwam het cijfer van het producentenvertrouwen uit op bijna min 29, meldt het CBS. Producenten hebben vooral geen vertrouwen in de bedrijvigheid. Door de coronacrisis draait veel industrie niet meer op volle toeren. De coronacrisis heeft een slechte invloed op de leefstijl van de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in samenwerking met de Volkskrant.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 Maar verplaatsen van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar. Onder meer accommodaties en het parcours zijn in die periode niet beschikbaar. De Nederlandse organisatie kijkt nu naar mogelijkheden... om de start van de Vuelta in 2022 alsnog naar Nederland te halen. Volgende week wordt bekend wanneer de Ronde van Spanje precies wordt verreden. Het weer, het is bewolkt en de regen trekt langzaam weg naar het noordoosten. Vanmiddag is het nog op een enkele bui droog en schijnt af en toe de zon...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 Met nu het ritme, het ritme, ritme. van ZFM. ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. bij het espresso-apparaat. Daar ging het uh, nou, uiteindelijk niet over. En er zijn nog uh, van die guilty pleasures... Uh, die ik dan uh, graag deel... op deze woensdagochtend uh, 29 april. Want het heeft ook te maken met uh, een beetje spelen. Ik heb het vroeger ook gedaan. Een beetje haarband uh, om, uh, net als Mark Noffler... ook in die dagen, in de jaren 80. En dan uh, ook een beetje spelen op een uh, gitaar. Denkbeeldig dan wel te verstaan. Maar goed, uh, dat was uh, aan mij niet uh, besteed uiteindelijk. Goed, de uh, Dire Straits met Espresso Love begon dus deze 29 april. Uh, welkom op deze woensdagmorgen en uh, uh, over die Mark Knopfler uh, gesproken. Mark Knopfler is ook een genadigde liedjesschrijver. Dat heeft hij ook bij de opvolger van dat album Making Movies... waar Espresso Love op te vinden is. Dat deed hij in 1982. Toen was hij ook met een nummer bezig. Dat was Private Dancer. En nou hoor ik je denken... Hé, hey, dat is toch een nummer van Tina Turner? Nee, dat is niet helemaal waar. Mark Knopfler heeft dat nummer geschreven. Maar hij was ook erg ver met dat nummer. Hij had het zelfs opgenomen. En op een gegeven moment zei, ja, zei hij zelf... Nou, ik ga het toch echt niet uitbrengen. Want die... Dat past niet bij mij. Het moet door een dame gezongen worden. En uiteindelijk kwam manager Big Nell. Die kwam op een gegeven moment in aanraking met de manager van Tina Turner, Roger Scott. En die zei op een gegeven moment dat uh, Mark uh, een nummer had. Wat wel bij Tina Turner kon passen. Nou, uh, en de rest is eigenlijk geschiedenis. Want Private Dancer werd eigenlijk een hele grote hit. Meteen ook het bruggetje geslagen naar iets wat uh, ook daarmee te maken heeft. En wel gaat voorkomen in dit uh, programma. Want... En deze... Uh, 10 tot 12 versie. Uh, twee nummers van Because The Night. Ja, wat zou je zeggen? Hoe kan dat? Nou, dat kan heel goed. Want de track is ooit geschreven... door Bruce Springsteen. Maar die vond hem niet goed genoeg. En producer Jimmy Eovine... die greep daarvoor uiteindelijk zijn kans. En die dacht van... nou, als, de, als Bruce het dan toch niet wil doen... dan uh, laat ik het Patti Smith doen. En Patti Smith liep... in die dagen eigenlijk ook vaak... Uh, bij Jimmy iovine rond. Uh, op het moment dat uh, de... Bent Fugget. Ik heb er nooit van gehoord. Maar goed, die ontsloeg uh, Jimmy Ewelfine. Uh, en uiteindelijk uh, zei uh, Patty uh, Smith... Nou, voor, de, voor mijn plaat Easter heb ik je misschien wel nodig. En uh, toen hebben ze gevraagd aan uh, Springsteen of ze het nummer mochten gebruiken. En Bruce ging akkoord. Weliswaar met uh, tegenzin van de manager. Maar die vond het ook uh, onbegrijpelijk waarom Springsteen de track nooit zelf heeft uitgebracht. Later kreeg Springsteen denk ik toch wel een beetje spijt ervan. Want uh, in uh, de periode dat hij uh, liveconcerten gaf... en daar zijn ook opnames van uh, uh, een album 7585... heeft hij ook Because of the Night ook uitgegeven. Dus dat is een beetje de geschiedenis van het nummer. Maar uh, zover is het nog niet dat, uh, dat we en Bruce en Penny Smith uh, hier laten horen. Eerst even gewoon weer een beetje ademloos luisteren naar Hanneke Laura. En dat nummer dat heet New.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 The Jealous Guy van John Lennon. Nee, het jaar dat hij eigenlijk 80 jaar zou zijn geworden. Maar, uh, hij heeft de helft gehaald, want in 1980 werd hij uh, omgebracht in New York... waar hij uh, op dat moment woonde. Uh, bovendien denk je van, hey, dat uh, ken ik ook in een andere uitvoering... ja, dat is een beetje meer de gejatte versie van uh, Roxy Music en Brian Ferry... Uh, jealous guy. Uh, maar die hebben het toch echt uh, van John Lennon. Uh, want dat is uh, degene die het uh, min of meer heeft uitgevonden. Uh, Daarvoor hoorde je uh, een nummer van uh, Hanneke Laura. Dit in het kader van zoveel mogelijk uh, de Nederlandse muzikanten... een hart onder de riem te steken. En dan niet de, de grote Nederlandse muzikanten... maar gewoon echt die ook nog, uh, ook nog naar mijn idee, goede muziek uh, maken. Maar soms niet snel gehoord worden en toch de nodige Buma-ontvangsten uh, nodig hebben om de maand door te komen. Dus dat is de reden waarom ik Hanneke Laura uh, eigenlijk uh, gedraaid heb. Um, over die Nederlandse muzikanten uh, en uh, muzieknieuws... ik kreeg net een, een of ander uh, dingetje aangereikt uh, van Mendel Timmerman... Uh, het was, uh, uh, dat is de ANR-manager in, uh, in dit land. Die heeft uh, onder andere Kensington uh, uh, gedaan. Ja, dat heeft hij toch gedaan. Blauwe Maandag dan wel te verstaan. Maar hij was er wel degelijk bij, was hij bij betrokken. Uh, krijg ik een uh, bericht op een pagina op Facebook uh, leuk te vinden. Dat is Koperen Corona. Ik weet niet wat het uh, precies inhoudt. Maar uh, er staat een vastgezet bericht op uh, de Facebook-pagina uh, En dat heeft uh, te maken natuurlijk ook met deze crisis... Met het C-woord erin, horeca en evenementen zijn als eerste getroffen door deze crisis... en zullen als laatste weer terugkeren naar een nieuw abnormaal. En dan komt hij: Corona met een K is een Haarlems initiatief... om de straatartiest, de talentvolle muzikant of de kunstenaar... op soepeler voorwaarden door middel van inschrijving terug... op vastgestelde plaatsen in het straatbeeld van de stad te krijgen. En dat moet dan Haarlem zijn. Selectie uitverkiezing door een groep experts zorgt dus dan voor een kwaliteitsnorm. Artiesten, waaronder kunstenaars en muzikanten... zijn de grootste slachtoffers van deze crisis. Het podium en ook de inkomsten zijn onder de voeten weggevaagd. En artiesten treden de afgelopen periode belangloos op voor de meest kwetsbare personen. Nu is het ook tijd om iets terug te doen voor deze groep. Bietsen ze een podium met een soepel, algemeen plaatselijk verordeningsbeleid, Maar wel goed georganiseerd en gereguleerd terug naar de basis van het optreden. Namelijk de stad of het dorp, het centrum, de straat. De openbaarheid als podium waar winkels en horeca zonder overlast van profiteren en de straatartiest ruimte krijgt om weer wat van zijn inkomsten terug te kunnen verdienen... in deze zware periode. Dus dat is een beetje het verhaal wat er achter steekt. Dus doen we dat ook. Een initiatief. Nou ja, goed, ik doe dat al hier in dit programma. Nu nog even niet, straks weer wel. Gisteren had ik iets van ABBA gedraaid. Nu maar weer. En dit is de Eagle. Nowhere van uh, Talking Heads was dat. Het is uh, half elf en dat uh, betekent dat ik uh, ga praten niet met Jelmer... maar wel uh, iemand van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Gisteren hadden we Joop Berendsen, uh, maandag hadden we de burgemeester zelf... en uh, nu hebben we zowaar weer een wethouder aan de telefoon en dat is Ellen Verheij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want... Uh, uh, er zit net een beetje in een kikker in mijn keel, maar goed. Um, het heeft uh, te maken met, uh, met horeca en strandpaviljoenhouders. Uh, in onze marathon-uitzending hebben we daar ook nog uh, wat uh, over gezegd... Uh, wat het betreft uh, de strandpaviljoenhouders. Maar afgelopen week uh, kwam haar nieuws met het uh, verhaal... over uh, de strandpaviljoens die seizoensgebonden zijn... Um, en dat is de bedoeling om ze te laten staan. Tenminste, uh, dat is het voornemen. Hoe staat de gemeente Zandvoort daar tegenover? Uh, de uh, seizoenspaviljoens hebben inderdaad het uh, verzoek uh, uh, ingediend. Uh -huh. uh, zouden wij deze winter bij wijze van uitzondering mogen blijven staan? Ja. En, en dat bete heeft eigenlijk uh, nou, twee grote voordelen. Eén, het is een, uh, een kostenbesparing, een aanzienlijke kostenbesparing. Mm -hmm. En, en nou, dat mag bekend zijn, hè, dat we nog steeds dicht zijn en dat we dus uh, ja, dat het, dat dat, uh, uh, ja, dat we dus niets kunnen ondernemen nu. Mm -hmm. En een tweede voordeel is dat ze dan wat langer kunnen ondernemen. Want normaliter moeten ze van 1 november tot 1 februari van het strand af zijn. Mm -hmm. Maar dan moet je in oktober al beginnen natuurlijk met de afbouw. En uh, als je niet uh, weg hoeft, dan, uh, dan, heb je, uh, dan kun je ook wat langer door... Als dat straks uh, hopelijk waarschijnlijk weer uh, mag. Ja. Um, het punt is echter wel dat wij daar als gemeente niet, niet uh, over gaan. Dat is echt van Rijkswaterstaat om uh, mm. die regels over uh, hè, de, de op- en afbouw, die komen ook vanuit Rijkswaterstaat. Ja. Um, en de strandpaviljoenhouders hebben ons gevraagd van, goh, willen jullie ons uh, in ons verzoek steunen, ook richting uh, Rijkswaterstaat. Ja. En daarvan hebben wij gezegd dat we dat uh, willen doen. Ja. Dus um, ja, we hebben nu de gesprekken uh, met Rijnland, maar ook met Rijkswaterstaat om te kijken van wat er mogelijk is. Ja, zijn er al gesprekken geweest uh, vanuit de gemeente richting deze uh, net genoemde uh, ja, bestuurslichamen, overheidslichamen? Ja, de, de uh, er zijn al ambtenaren uh, inderdaad die contact hebben gehad uh, daar. Mm -hmm. En um, ja, we maken samen eigenlijk met de, met de strandpaviljoenhouders even een plannetje um, uh, wie doet wat, uh, wanneer, zodat we dat, uh, zodat we wat we doen, mm -hmm. uh, dat dat elkaar um, uh, versterkt en dat wij hun ook kunnen ondersteunen in hun uh, ja, in hun lobby om het zo maar te zeggen. Ja, en want uh, er zit natuurlijk ook uh, nog iets uh, anders achter bij, ook, uh, bij uh, sommige strandpavioenhouders. Dus, uh, dat ze dus inkomsten missen. Uh, ze maken gebruik van de landelijke NOW-regeling. Uh, en, en daar kan de gemeente dus ook nog een ondersteunende rol in spelen, geloof ik toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou, de NOW-regeling is een regeling... ...vanuit het Rijk, mm -hmm. op grond waarvan je uh, een tegemoetkoming kunt krijgen in je loonkosten. Mm -hmm. uh, en daar uh, vallen de, de, ja, de standpaviljoenhouders buiten, maar ook wel veel seizoensbedrijven vallen daar eigenlijk net buiten... Mm -hmm. ...omdat de pijldatum uh, 1 januari en 1 november is. Uh, en dat zijn eigenlijk precies de tijden dat, dat, uh, ja, dat, het, ja, dat het bij ons app is, om het zo maar te zeggen. Dat mensen dus minder, minder personeel ja. um, in dienst hebben. En als je dan kijkt naar die criteria, dan, dan komen zij eigenlijk niet in aanmerking voor die regeling. Ja. En eerder al hebben wij gezegd, van, nou, wij gaan het gesprek aan in Den Haag... om uh, te kijken wat er nog wel uh, mogelijk is, uh, ook voor de horeca... Ja. En uh, nou, dat, hebben we, dat hebben we ook gedaan. Mm. En wat we nu uh, de signalen die je nu eigenlijk krijgt... is dat die NOW-regeling misschien wel blijft zoals die is. Mm. Maar dat er nog wordt gekeken naar een aparte regeling... of een, een nieuwe regeling voor horecabedrijven en, en seizoensbedrijven. Ja, uh, dan komt, uh, kom ik toch een beetje ook richting die horeca... om een klein beetje op. We een beetje het strandgedeelte uh, verlaten. Ik uh, had uh, vanmorgen een uh, bericht gezien van D66 Haarlemmermeer... Eh, die een brandbrief van de Koninklijke Horeca eh, Nederland... van de afdeling Haarlemmermeer eh, ja, aanhaalde. En eh, daarin stelde eigenlijk van... hoe zit het met, met de horecabedrijven? Zij vonden daar in meer met alle respect gesproken vanuit het college... dat daar wat minder aandacht is. Hoe zit het hier in Zandvoort eh, eigenlijk? Eh, Besteedt de gemeente toch ook de zorg... ...en de aandacht aan de getroffen horecaondernemers. Want ik heb begrepen van David Monenburg, de burgemeester... ...die zegt, ja, 60% van uh, de gemeente Zandvoort bestaat uit horecabedrijven. Hoe zit dat uh, ja, daarbij? Hebben, onze economie is inderdaad van 60% afhankelijk van het toerisme. Mm. En, en dat dat nu uh, wegvalt, ja, dat, dat is echt funest voor, voor Zandvoort. Ja. En het is niet alleen um, natuurlijk de horeca, maar ook evenementen. Mm -hmm. uh, ons toeristisch beleid is ook gericht op, op evenementen. Maar die, die, um, ja, die, die gaan ook niet meer uh, plaatsvinden. En wat we hebben gedaan is dat we elke week hebben een overleg met de, de koepelvereniging uh, van, van alle ondernemersverenigingen... de ja. OBZ, de ja. Ondernemers Belangen Dus elke week spreek ik uh, met hen. Ja. En daarnaast wat we hebben gedaan... en die werkgroep die komt morgen voor het eerst bijeen... is echt een werkgroep starten. Ja. Uh, wat nou als straks vanaf 20 mei er iets meer ruimte komt... bijvoorbeeld voor terrassen... Mm -hmm. hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Wat zijn nou slimme ideeën om die... Uh, ja, om die anderhalve meter samenleving of die anderhalve meter economie vorm te geven. Dus daar ja. hebben we heel erg uh, uh, het gesprek over. En vanuit de gemeente zit daar uh, ook iemand bij vanuit openbare orde en veiligheid, die precies ook de landelijke regels kent. Ja. Daar zitten mensen van de horeca in het centrum, iemand van het strand, uh, Koninklijke Horeca Nederland, uh, Zandvoort Marketing. En, ja. en nou, met elkaar gaan we toch wel kijken van, goh, hoe kunnen we uh, ja, hoe kunnen we dit nou uh, uh, als er iets meer ruimte komt vorm gaan geven? Heel praktisch ook. En nou, die werkgroep is inmiddels uh, omgedoopt tot uh, de Zandvoortse zomer in anderhalve meter. Ja. Uh, nou, ja, en dat is, dat is wel uh, iets waar we dus echt samen in optrekken. Ah, dus dat, uh, dat is een beetje het, uh, de status van dat uh, verhaal eigenlijk. Goed, ja. uh, ik, uh, we zijn helemaal bij wat, uh, wat dat er gaat. Uh, ik, ik dank uh, de, de wethouders even voor, uh, voor het uh, aannemen van de telefoon en deze kleine toelichting uh, hier en daar ja. te willen geven. Dus. Ja, ja, als ik nog zo vrij mag zeggen, Tuurlijk. Dan wil ik toch ook uh, bij deze nog een oproep doen uh, ook aan al onze inwoners. Hm. Uh, ja, doe wat je kunt ook om, om de lokale ondernemers uh, te steunen. Uh, niet alleen in, uh, uh, ja, de, de, he, niet alleen via internetshop, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar uh, ja, uh, koop, koop lokaal, zou ik willen zeggen. Ja. En, en uh, haal, haal een bloemetje bij de lokale uh, bloemist. Uh, bestel misschien een keer wat eten online. En uh, deze crisis is, is zo groot dat we dat alleen samen kunnen, kunnen oplossen. Ja. En uh, daarom wilde ik toch ook nog even gebruik maken van de gelegenheid <lacht> om te zeggen. Ja. Lieve mensen, waar dat kan, koop lokaal. Ja, goed. Nou, bij deze de oproep uh, gedaan. Dank je wel voor die oproep. En we zullen het zeker in onze oren gaan knopen. Hartelijk dank. Oké, okay, fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Dat was Ellen Verheij die uh, nog even bij praten over het wel en we van deze zandvoortse uh, ja, lokale crisis. Dit is het eigenlijk niet, want het is een landelijke crisis. En daar heeft Patrick van Kessel ook nog iets mee, want die heeft een nummer van Tino Martin bewerkt en dat uh, is speciaal bedoeld voor de zorgmedewerkers die eigenlijk van alles en nog wat aan het doen zijn en daar moet niet komen. Maar uh, verdondschot heeft uh, weer even de nodige moeite. Uiteindelijk komt hij er dan, dan toch. Patrick van Kerstel dus nog, nogmaals. De maan staat oog aan de hemel. Ze zegt me je moet er weer eens uit. En ze heeft de lijn. Cliënten wachten weer op je. Ze zegt me kom er nu maar uit. Dus je gaat gelijk. Wacht daar. Ik in je pocket. Maar dat maakt je niet uit. Dan maar vandaag niet uit. Hou plakken, handschoenen en wat schorten. Maar dat maakt je niet uit. Dan maar vandaag niet uit. En na alles heb je dit verdiend. Jij doet het, jij doet het. Je hebt dit niet verdiend. Jij doet het. Jij doet het. En na alles heb je dit verdiend. Jij doet het, je hebt dit niet verdiend. Jij doet het. Rend voor cliënten rijdt door wijken, Blij dat je bent, zeggen mensen en een leven verrijdt. Blijven hopen en ze heel gelijk. Een pakta, jakken, mondkapje in je pocket. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Houdt wit, blakken, halen, stoelen en wat schotten. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag me together Shining through uh. Achter elkaar. Patrick van Kessel met uh, het uh, nummer wat hij van Tino Martin heeft uh, bewerkt. Jij doet het. Voor de zorgmedewerkers is dat. En daarachter Joël Gourgjarrans. Hoe heet zij? Voluit. En het nummer dat heet Steenglas. Ooit uh, bij ons uh, in de uitzending uh, geweest. En wat dat er gaat, uh, is dat uh, natuurlijk de support voor de Nederlandse muzikanten, uh, mij wel toevertrouwd. En dan is het uh, niet de grote Nederlandse muzikanten, maar ook die Nederlandse muzikanten die ook gehoord en verdienen gehoord te worden. Dit verwijzend naar een artikel wat ik net al genoemd heb over de koperen corona. Uh, meer of meer aangereikt door Menno Timmerman, ook actief in de muziekwereld. Maar wie dat niet is, is Leon van der S. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Leuk bruggetje, Maar... Uh... Ja, ja, ja. Heel mooi. Ja, ja. Ja, ja. ja, je moet, uh, je moet wat het... voorzienen natuurlijk. Ja. ja. ja. Goed. het ja. nieuws van vandaag. Ja. Nou ja, we beginnen even met de laatste cijfers. Ja, RvM blijft ons dagelijks bestoken met cijfers. En dat is goed. Ik, dat hoort er ook bij. Ik pak alleen even de Zandvoortse cijfers erbij van ja. 28 april. Hmm. Aantal geregistreerde besmettingen 30. Aantal ziekenhuisopname 10. Dat betekent dus uh, 58,4 per 100. En overleden helaas 8 personen tot heden. Ja. Ja, het, het, het stabiliseert. Gelukkig als we dat zien landelijk. Mm -hmm. Maar het betekent nog steeds dat we super uh, voorzichtig moeten zijn. Ja. En uh, ja, dan kom ik gelijk eigenlijk een klein beetje bij uh, dat we toch hier en daar wat versoepelen. Ja. Hè, het sport voor de kinderen, alle Noord-Hollandse sportclubs, ja. ze staan er klaar voor om te starten met de jeugd. Ja. Uh, en je ziet dat ze het toch allemaal ook wel in tweeën verdeeld hebben. Alles jonger dan 12, ja die mogen nou helemaal een heleboel. Ja. En alles tussen de 12 en de 18, ik denk dat dat goed is. Het uh, is niet alleen goed voor de kids, maar ik denk ook zeker voor de ouders. Die er overigens niet bij mogen zijn. Uh, ze mogen ze bij het hek afzetten en dan kunnen ze weer naar huis. Mm. En ze na een uurtje weer ophalen of na twee uurtjes, net zo lang als het, uh, als het duurt. Ja. De kinderen mogen ook geen gebruik maken van kleed- en doucheruimte. Dus het uh, is, uh, is veilig, maar het is goed dat ze kunnen sporten, dat ze kunnen bewegen en dat ze een heleboel kunnen gaan doen. Ja. Uh, dat zijn gewoon de noord hollandse sportclubs. Ik ga ervan uit dat uh, daar ook de nodige Zandvoortse sportclubs uh, al druk voorbereidingen bij treffen. Mm -hmm. uh, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, om een van de sportclubs in uh, die wil ik wel eventjes, omdat ja, het toch een sport is die wat kleiner is, mm -hmm. uh, die wil ik even noemen. Dat is uh, de golfbaan, de kleine golfbaan, de duinen, de duns. Yeah. Uh, die is gestart met kiksgolfbaan.nl. Ja. Uh, ook weer voor 12 jaar, uh, klein, jonger dan 12 jaar en ouder dan 12 jaar. Mm. En uh, dat is echt, echt heel leuk. Het is een heel leuk programma. En uh, ik denk dat ook dat, lekker in de natuur, een goede beweging is voor die kinderen. Meer weten is uh, kidsgolfbaan.nl. Uh, nou ja, ze kunnen er zowat met de fiets op, de spullen liggen er, er wordt, het is een heel leuk programma. Ja, uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk uh, de, de, de, de korte nieuwsfeiten van, uh, van nu? Ja, ja. Uh, op dit moment, nou daar hadden we eens nog, maar ik weet niet hoe betrouwbaar dat is, uh, ja. de Duitse krant Bild. Ja. Dat ja, zou jij wellicht ook gelezen hebben. Uh, Zandvoort niet op de nieuwe kalender. Nee, nee. maar ja, dat uh, verbaast mij ook niks. Uh, ik bedoel, ecotisch. nee, want uh, er is toch ook ergens uh, in het achterhoofd uh, gezegd. Uh, hoewel die daar een beetje op teruggekomen is op die uitspraak uh, van Jan Lammers. Van, moeten we dat nou wel willen met uh, zonder publiek uh, hier een Grand Prix houden? Uh, we? Mm -hmm. we willen het, het, het liever uh, dat het een volksfeest is. Hij is er een ja. beetje op teruggekomen. Doordat er misschien uh, dat Robert van Overdijk. Want die kwam later eigenlijk nog met een verhaal. Van ja, als het verzoek uh, gaat komen van de VIA. Dan moeten we er toch een beetje op voorbereid zijn. Dus dat uh, ja. was, uh, was dan een beetje het uh, idee erachter. Maar voor de rest is er eigenlijk uh, niks nieuws. Want het is een beetje een vreemd uh, idee. Want uh, we zitten nu eigenlijk in die week voorafgaand aan de Dutch Grand Prix. Het is een beetje een uh, surrealistisch beeld... dat je eigenlijk normaal gesproken hier... Uh, met honderden duizenden mensen hier had uh, moeten rondlopen... En dat ja. gebeurt dus niet. Dus dat, uh, dat nee, is een nee, beetje het nee. idee. Het is nu gewoon een voortkabbelend dorp uh, aan de Noordzee. Meer is het eigenlijk niet. Ja, en, het is en blijft ontzettend rustig. Hè. Je ziet dan wel iets meer mensen af en toe in de winkelstraten. Maar het is en blijft gelukkig hartstikke rustig. Ja. Maar het is super jammer. Ja, ja, ja. ja, ja. Je die... weet maar nooit, hè. Kijk, het is natuurlijk uh, beeld, hè. Beeld ja. zei toen, uh, ja, hoe betrouwbaar? Ik heb geen idee. Maar... Uh, aan de andere kant, ja, het zou hartstikke welkom zijn, denk ik hoor. Ook in september hier, toch? Nou ja, ik weet niet uh, in hoeverre uh, september. Want uh, dan, dan zit je alweer, uh, zit je alweer uh, pff, uh, ver in het jaar. En uh, de, de Belgische Grand Prix staat ook trouwens op losse schroef hoor, Dus dat, uh, ja. ik, dat zeg ik ook eventjes uh, nu tussen leus, neus en lippen door. Want uh, ze komen met een hele alternatieve Formule 1 kalender. Uh, deze ja zijn, Daar zijn ze mee gekomen, maar daar stond de Grand Prix van België ook niet op. Dus, ja. dus het is, het is uh, heel erg uh, passen en meten. Het is ook een, een, een, een rampjaar eigenlijk ook voor de sport. Dus, ja. En voor de sportliefhebber. Want uh, je zal maar een uh, Eredivisie uh, abonnementje hebben voor de Eredivisie uh, Live bijvoorbeeld. Dan, dan, uh, ja, bijvoorbeeld. dan ben je nu ja. ook... Uh, ja, ja, en zo ja, ja. Je ja. Goed, maar wat vind je trouwens van het initiatief van RTL-GP om de A1-GP weer uh, uit te gaan zetten? <lacht> dat vond ik ook wel iets uh, stoers. Iets ja, toch iets stoers. Ja. Dat is toch geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, dus mensen die van de Autosport houden, die kunnen dat uh, dus doen. Ja. Nou, ik zou zeggen dank. Ik heb nog een heel klein ding. Nou, heel kort dan. Ja, ja, ja. We, we zijn ben op dit moment met uh, ons uh, met Ben Zonneveld bezig. de voorbereiding voor een programma op 4 en 5 mei. Hm? Ook 4 mei met de herdenkingen. Ja, dat moet er heel anders uit gaan zien. Dus uh, we doen eigenlijk een beetje zoals we met Pasen gedaan hebben. We gaan morgenochtend wat videoopnames maken met uh, diverse personen om even in te gaan op de Joodse herdenking. En op de uh, herdenking die normaal niet er altijd uh, s'avonds uh, plaatsvindt om uh, acht uur ja. uh, in, uh, op de Rondonde. Ja. Uh, we maken daar een iets ander programma van. We hebben er ook twee mooie films in zitten. Mm. Uh, de details volgen. ik denk. Ik denk dat we daar morgen meer over kunnen vertellen... ook wanneer we precies hoe laat we gaan uitzenden... en hoe lang het gaat duren. Helemaal goed, Leo. Dank je wel. Oké, ja, uh, okay. ja en, succes. Ja, dank je. En uh, graag tot een andere keer. Maar eerst nog even een cover. Het is een beetje de cover, uh, periode lijkt het wel. Wel, wel, wel. Uh, maar goed, bij Robbie van Leeuwen gaat de kassa in ieder geval weer draaien... want uh, hij is de bedenker van dit nummer. Venus van Banana Rama. altijd dat er toch iets van een, een of andere marketingstrategie erachter heeft gezeten bij Bananarama, maar goed ze waren toch hot in de jaren 80 en ook dit nummer is een beetje veranderd in goud, hoewel het origineel toch echt uit De Haag komt want Robbie van Leeuwen heeft het nummer ooit geschreven nou, belofte maakt schuld. Because the night van Bruce Springsteen die sluit dit uur af. Ik ben helft dat heel slecht in beloftes nakomen, maar in dit geval moet ik er toch aan geloven. Het nummer dus. Understand. Is hunger is the fire I Love is a as does